Twee uur jobboot met het NOS-journaal. Willem Holleder wordt door de politie van Utrecht verhoord. Hij heeft zich vrijwillig bij de politie gemeld... in verband met een doodsbedreiging... aan het adres van misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Toen hij zich meldde, werd hij aangehouden op het bureau. De politie wil precies weten wat er donderdagavond is gebeurd. De journalist deed gisteren aangifte... omdat Holleder hem thuis zou hebben bedreigd. Het is niet duidelijk waarom Willem Holleder... de misdaadverslaggever thuis opzocht. In het atriumziekenhuis in Heerlen wachten zo'n 50 familieleden van een gewonde vrouw op nieuws over haar toestand. De vrouw werd vannacht zwaargewond binnengebracht. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft drie mannen aangehouden, maar kan nog niet zeggen waarvan ze verdacht worden. Volgens het ziekenhuis verloopt de aanwezigheid van de 50 familieleden goed en rustig. Ze krijgen koffie en thee. Het is niet ongebruikelijk dat in andere culturen veel bezorgde familieleden naar het ziekenhuis komen, zegt een woordvoerder. De Nederlandse stroomsector kant met grote overcapaciteit, waardoor centrales steeds vaker uitstaan. Om vraag en aanbod enigszins met elkaar in evenwicht te brengen, moeten de centrales veel minder produceren. Uit een onderzoek van adviesbureau PwC blijkt dat er twaalf centrales kunnen worden gesloten. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van Energie Nederland, de lobbyorganisatie van energiebedrijven. De staatsloterij is volop bezig met het ontwikkelen van online kansspelen. De Tweede Kamer moet nog beslissen of gokken via internet in Nederland mag. Maar daar wil de staatsloterij niet op wachten... om buitenlandse concurrentie voor te zijn. De staatsloterij is bang anders de boot te missen... als er wordt gewacht tot online gokken wettelijk is toegestaan. Daarom wordt gewerkt aan de ontwikkeling van internetversies... van casinospelen, sportweddenschappen en spellen als bingo. Het weer in het oosten- en zuidoosten nog bewolkt. In de rest van het land droog en zonnig. Temperatuur vandaag tussen 9 en 12 graden. Morgen iets minder fris, dan wordt het tussen 10 en 14 graden. Met geregeld zon. Alleen in het zuiden, af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal. Op de nieuwe mobiele site van Managementboek... kan ik nu altijd een overal bestellen. En ze zijn snel. Wat ik voor 9 uur s'avonds bestel, is morgen al in huis. Managementboek op mobiel. Gewoon meer.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 Dit is Radio 1. Tros Autoshow. Presentatie: Bas van Werven en Carlo Bransen. Zo, auto liefhebbers van Nederland. Welkom bij de Tros Autoshow. het autoprogramma op Radio 1. Ik ben Bas van Werven naast mij, Carlo Bransen, dagelijklever, hoofdredacteur van Carols Magazine. En tijdens ja. de uitzending kunt u met ons meepraten op Twitter via hashtag Tros Auto Show. De laatste drie woorden van deze zin heb ik niet begrepen. Carlo wel. Ja. Een hele bijzondere gast vandaag, want hij is uh, meer gezocht dan Willem Holleder op dit moment. En dat is namelijk Frans Wekers, staatssecretaris van Financiën. Meneer Wekers, welkom. Goedemiddag. Deze week uh, uh, heeft u na overleg met de Alliantie, en dat is eigenlijk een hele club van uh, alles wat met oude autootjes te maken, heeft uh, een, uh, besloten dat uh, oldtimers die 40 jaar of ouder zijn, zijn vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. Nou, dat is een, hey, toch een wat moeilijke regeling. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar we gaan even naar Marjan Koekoek, die van het nos Journal is... met een klein berichtje. Ja, de jongen die het dreigmailtje naar Leiden heeft gestuurd... over een aanslag op een school, is op Schiphol aangekomen. Op de luchthaven werd hij direct gearresteerd door de politie. Hij is meegenomen naar het bureau in Leiden voor verhoor. 18-jarige jongen kwam uit Costa Rica. Vanuit dat land is het mailtje ook verstuurd. Toen hij via zijn mailadres was getraceerd... is de jongen vrijwillig naar de Nederlandse ambassade gegaan. En daar stemde hij erin toe om naar Nederland terug te keren. Hij is dus net aangekomen over zijn motieven... Is nog niets bekend. Dankjewel, Marjan Koel. Straks ongetwijfeld meer. Want ik denk dat hij meteen het verhoorse kwie mag. Uh, uh, overigens, daar zit uh, Frans Wekers op dit moment. ook okay, Meneer Wekers, welkom. Ja. Het is deze week ook al gebeurd. U bent uh, uh, ook al naar de Kamer gehad. Maar wat we, uh, dat weten we over frauderende Bulgaren en dat soort dingen. Wat was nou, wat heeft meer slapeloze nachten veroorzaakt? De, de oldtimerregeling die geboren moest worden of die frauderende Bulgaren? Uh, nou, als je het hebt over het aantal nachten, inderdaad, de regeling. Ja, ja daar zijn we, <coughs> we toch al maanden mee bezig. Uh, ja. Het is. Uh, uh, dat was een hele lastige klus. Simpelweg vanwege het feit dat uh, het regeerakkoord mij opdroeg... om de vrijstelling voor oldtimers af te schaffen. Uh. Om daarmee uh, zeg maar ook uh, uh, ja, het dagelijks gebruik van de oldtimer volledig te ontmoedigen. En daarnaast ook nog eens een bedrag van 153 miljoen op te halen. Ja. Uh, tegelijkertijd heeft de Kamer aangegeven... Uh, uh, Tot mijn grote vreugde, overigens. Dat de echte hobby-oldtimer. Het, het rijdend cultureel erfgoed. Mm -hmm. Dat dat tegemoet gekomen moest ja. worden. Ja, en dan is het lastig. Uh, om aan de ene kant met zo'n budgettaire taakstelling uh, te maken te hebben. Uh, en aan de andere kant toch wat te willen doen. Voor mooie oude autootjes op de weg. Ja, en, en, en een, een milieumaatregel toch? Want... want dat, dat, dat was voor ook de insteek. Tenminste, dat zei, uh, dat zei uh, uh, mevrouw. Uw, uh, uw kabinetsgenoten, Mevrouw schultz Die zei: Nee, dit is een, dit is een milieumaatregel. We willen die al die oude diesels kwijt. Ja, precies. Want uh, toen de oldtimerregeling destijds werd uh, ingevoerd... toen uh, was er nog geen sprake eigenlijk van dagelijks gebruik van, Dat, uh, van dan deze Dan we over 25 jaar en ouder belastingvrij. Precies, ja. Wegenbelastingvrij. Precies, ja. ja. Maar uh, wat hebben we de laatste jaren gezien? Dat er uh, heel veel auto's werden geïmporteerd... Ja. die uh, net 25 jaar of ouder waren... Uh, met, een, uh, met een dieselmotor, met, hmm. uh, met een gastank uh, erin. Auto's die bijvoorbeeld in een aantal Duitse steden worden geweerd. Ja. En die kwamen in Nederland uh, massaal de weg op. Weet u wie er met name mee rijden? Uh, het doet er mij niet toe. Bulgaren. Uh, oh, nou ja. <laughs> Kapje. Nou, dat is nog een ander punt. Wat mij, ja. uh, wat mij ook mateloos stoort. Is dat uh, er uh, uh, veel Oost-Europese auto's. Uh, oost europees gekentekende auto's ja. op de Nederlandse wegen rijden. Kijk, en als die mensen hier op vakantie komen. Is dat geen enkel probleem. Maar als ze hier werken. En ze, ze verblijven hier langer. Zullen ze wat mij betreft ook motorrijtuigenbelasting ja. moeten betalen. Ja, en dat ik dat is werk. heel goed. Want ja. daar heb je wel een punt. Want dat is een van de veel gehoorde reacties ja, op, de, op de diverse voorraad. Van ja, hallo, ik, ik rij tussen twintig polen in die hier al een jaar... Uh, ja, die, de, de hele week werken, die verdwijnen eventjes een weekje uh, in de maand... verdwijnen ze terug, maar rij je wel rond. Ja, ja. Daar, uh, nu is het zo dat uh, wanneer ze minder dan een... Uh, uh, korter dan een jaar hier zitten, dat ze in Nederland niet hoeven te betalen... Ja. omdat we ervan uitgaan dat ze in ze het land van herkomst ja. uh, betalen. Mm -hmm. uh, maar ik wil dat veranderen. Ik ben uh, bezig met een uh, heel uh, pakket aan maatregelen... Ja is nog niet zo eenvoudig om dat allemaal uit te voeren ook nog eens. Maar uh, ik, het lijkt mij wel fair dat zij, uh, als ze veel in Nederland van de weg gebruik maken... dat ze gewoon meebetalen. Dus nogmaals, ik werk aan een pakket aan maatregelen. Ja. En ik kom uh, waarschijnlijk volgende maand, in mei of juni... Kom ik met een brief naar de Kamer uh, hoe ik dat wil gaan regelen. En uiteindelijk zal ik dat dan uh, ook in wetgeving moeten verankeren. Ja. Dat zal in het blassenplan komen. En ik zal met de collega's van Justitie, maar ook van Infrastructuur en Milieu... moeten spreken over... Uh, over de handhaving daarvan, want daar zullen we ook de krachten moeten ja. bundelen. Oké, okay, maar ze gaan, als het aan u ligt, gewoon betalen voor het gebruik op de weg. Die Oost-Europese mannen die hier werken met hun bussen. Het, ja, zo is, het, zo is het maar net. En, uh, uh, Bas. Uh, klein voorzetje, een vignetje. In België, willen ze dat nu gaan invoeren ook voor ons? Gewoon een vignet, wat je krijgt en dan ben je klaar. Ja, nou, ik ben niet zo'n voorstander van, van, een, uh, ja, van, van plakketjes. <laughs> uh, dat was natuurlijk met die all-time regeling ook het geval... dat, er, uh, dat het best moeilijk was om, uh, om iets te bedenken. Om het echte rijdend cultureel erfgoed vrij te stellen ja. om uh, uh, auto's die nu zijn vrijgesteld... Uh, toch een zachte landing te geven. Uh, dus uh, de vorige keer dat ik bij u in de uitzending was... dat was in januari, geloof ik, ja. had ik het nog Telefoon, over 30-dagen ja. dagenkaart. Dat is ook nog uh, uh, een optie geweest die lang op tafel heeft gelegen. Je zou dat op zichzelf wel gemakkelijk kunnen uitvoeren... met een appje of iets dergelijks. Tegelijkertijd, ja, het, het leidt weer tot, uh, tot onnodige bureaucratie. Uh, veel uitvoeringslasten. Dus ik vind de regeling die we nu hebben bedacht... 40 jaar een ouder vrij. En uh, onder de 40 jaar, uh, maar boven de 25 uh, overgangsregeling. En daarvoor geldt een, uh, een kwart-tarief met een cap van uh, 120 100, euro per jaar. He? Ja, van 120 euro. Ja. Om ook de zware auto's uh, tegemoet te komen. Ja. En, uh, en. Maar dan een winterstop. Hè? En dan wel, wel een winterstop. Ja, dan zijn er ja. natuurlijk mensen die zeggen: Ja, maar mijn oldtimer staat altijd op de openbare weg. Ja. Dan zeg ik: Ja, dan ben je volgens mij toch geen echte liefhebber. Want een, een oldtimer die kun je niet in de winter in weer en wind laten staan. Want dat overleeft u niet. Maar het is, het is, ik moet u zeggen. Elke auto die van het Nederlandse wegen uh, gebruik maakt. Zou moeten betalen. Wegenbelasting moeten betalen. Daar kunnen we allemaal iets bij voorstellen. Als je dat voorstaat. Maar uh, nou, dit is hartstikke goed. Want u zegt zelf al. In het regeerakkoord zou eigenlijk het hele vrijstellingsverhaal totaal worden geskipt. Ja, dus iedereen betalen. Geblad, er is, in ja, die zin ja. is, er, is er. Hebt u. Water bij de wijn gedaan, een soort van. Maar wat ik totaal niet begrijp, en velen met mij, dat is dat LPG-verhaal. Waarom 40 jaar LPG-diesel gelijkgeschakeld wordt? Wacht even, dat moet je even uitleggen. Want wat gebeurt er dan als je dan. Stel, je hebt een Amerikaan van 26 jaar oud. Ja. Met een V8 die lekker slurpt en een dubbele gastik. Ja. Dan moet je dus nu eigenlijk, volgens de regels van u, meneer Wekers, zou je die eruit moeten slopen. Ja. Want dan kom je in het goedkopere benzinetarief. Aha. En dat is zonde. En hetzelfde geldt voor natuurlijk, als na 40 jaar die vrijstelling diesel en LPG is ook een soort van gelijk. Maar diesel is toch veel viezer ja. dan LPG. Ja, de, uh, we, hebben, uh, we hebben heel goed naar de aantallen gekeken. En uh, ja, uiteindelijk moet je een uh, compromis zien te vinden uh, binnen beheersbare uh, budgettaire kaders. De Kamer ja. had mij aangegeven, meerderheid van de Kamer. Nou, u, mag, uh, u mag wel iets doen, uh, maar dat mag niet meer kosten dan zo'n 15 tot 20 miljoen. Uh -huh. uh, de regeling die we nu bedacht hebben, 40 jaar een auto vrijstellen, dat kost uh, 16 miljoen. En uh, de, het kwart met uh, gemaximeerd op 120 euro voor benzineauto's, dat kost nog eens uh, daarbovenop in uh, 2014 17 miljoen, ja. aflopend naar nul in 2028. Dus dat zit zeg maar min of meer uh, binnen de uh, kaders die de Kamer mij had meegegeven. Dan kun je zeggen, ja, um, uh, hoe, uh, waarom dan uh, die diesels? Waarom dan uh, LPG, diesel, heel simpelweg. Vanwege de vervuiling. Ja. Uh, en. Uh ja, 40 jaar en ouder, er zijn maar 2000 diesels in Nederland. Uh, dus ja, dat, vind ik, precies. Dat, vind ik, uh, dat vind ik acceptabel. Je nee, maar dan ook... een vraag van Carlo over LPG, want Mijn dat is LPG. natuurlijk een raar, raar verhaal. Leuke grote ja. Amerikaanse ja. ja. ja. Ja, ja. het... auto's, prachtige auto's. En, en er zijn er velen te maken. Ja, eens. Ja. Ik, vind ook, ik vind het ook prachtige auto's. Ja. Uh, je zal maar hebben ja. met ja, uw regelgeving. Nou, dat, dat is het. Uh, maar uh, dan moet je je wel bedenken, waarom is die LPG-tank erin gelegd? Natuurlijk, om, um, goedkoop, uh, om goedkoop te kunnen rijden. Ja. En uh, we, dat was, u heeft het terecht aangegeven. Uh, uh, de belangrijke. Belangrijkste beleidsmatige overweging om wat te doen was in het regerenkoord milieuoverwegingen. Ja. En je wilt dat uh, veelvuldig gebruik dat weer terugdringen. Dus tegen de mensen met zo'n mooie Amerikaan van 25 jaar en ouders ook zeggen: Ja, haal dan de gastank er maar uit. In godsnaam. En als je echt heel veel wil blijven rijden, je wil elke dag uh, rijden met die gastenk. Ja, dat betaal je net als andere mensen gewoon het volle pond. Ja. Ja, ja en, dat, en hetzelfde geldt natuurlijk een beetje voor de jongere rijders. De, de restaurateurs van de Land Rover Defenders en de Land Cruisers, die prachtige, uh, inmiddels klassieke terreinwagens en zo, die, die gaan nu gewoon naar 23 tot 2500 euro belasting per het is, het is nou jaar, Je dat, zal hem maar hebben. Nou, wie, uh, uh, in elk geval 40 jaar en ouder is vrijgesteld. Ja. Uh, dus uh, wellicht, wellicht komen er nog een paar mooie uh, oude <laughs> besjes uh, extra erbij op de weg. Hmm. Wat, is, wat is de invloed geweest van die oldtimer-alliantie? De, de V-hak en de ANWB en de KNAK en zo. Hebben die, uh, hebben die nog wat, nog, nog, nog wat bereikt bij u, of niet? Jazeker. Zeker. Uh, daar is uh, een aantal maanden ambtelijk mee gesproken. Ik heb, uh, ben zelf op zekere moment ook met hen uh, om tafel gegaan. Uh, de opties die toen op tafel lagen, uh, die bleken voor, uh, uiteindelijk voor de... Alliantie niet bespreekbaar te zijn. Men heeft erover nagedacht de weekend. heeft men gezegd: van ja, eigenlijk uh, uh, willen we hiermee niet naar onze achterban. Vervolgens uh, heb ik de tussenstand aan de Kamer gemeld. De Kamer heeft tegen mij gezegd: van ja, zou je niet toch nog eens een ultieme poging wagen? Dat hebben we gedaan. En uh, ik ben erg blij dat, uh, dat al deze organisaties... zoals de, de, de, de, de, de VEAC, de KNAK, uh, BOVAG, RAI, uh, noem, ze, noem ze maar op... Hm. Uh, dat ze uiteindelijk hebben gezegd... van nou met dit compromis, daar kunnen wij mee leven... want daarmee wordt de ah. echte hobby-oldtimer... Die, uh, die wordt daarmee geholpen. En, uh, want we begrijpen ook wel uh, met welke kaders u moet werken. Ja, dus maar, ik ben er ja, erg blij mee. En, en een beetje uit angst dat ze anders een nog slechtere regeling zouden okay. krijgen. Wees eerlijk. Nee, natuurlijk... Natuurlijk, kijk, het regeerakkoord... Uh, de letterlijke tekst van het regeerakkoord is onverbiddelijk. Dat zegt, de hele oldtimer-vrijstelling wordt afgeschaft... Maar, voor ja. alles en iedereen. Maar uh, u heeft zelf ook een klassieke Peugeot, hè? Dus dat klopt, dat dat, ja. Heeft dat, speelt dat dan nog mee, die onderhandelingen? Nee, dat, uh, <laughs> nee, dat, speelt, uh, dat speelt niet mee. Dan had, ik, dan, had, dan had ik de leeftijdsgrens bij 30 jaar moeten leggen. Ah. Want die, die, die, voor, die voor mij is 30 en Gaat die u, wordt 31. Dat ja. wordt dus betalen ja. straks. Zeker, zeker. Nou, Persoonlijk overwegen mogen nooit, nee. echt nooit een uh, rol spelen. Maar ja. het geeft aan inderdaad dat ik ook een liefhebber ben van auto's ja. en uh, meer in het bijzonder van oude auto's en uh, ja die, uh, die Peugeot, dat is ook wel een heel mooi model. Wat, wat, is, het, want, wat is het voor Peugeot? Het is een uh, 504 uh, CC cabrio, cabriolet. Uh, cabriolet, ja. Wat voor kleur? Uh, rood. Ro zoals, ja? sorry, met ja, zwarte, ja. Zwarte, zwarte bekleding? Nee, geen zwarte bekleding, nee. maar uh, bruin leren bekleding. Bruin en, een, leren. en een heel mooi houten stuurtje. Ja, ja, ja, ja. en wordt, ja. die, Gaat die veel de, de, de, de, de weg op als het lekker weer wordt? Uh, niet veel, want uh, nou ja, als het lekker weer is, dan hm. moet het eerst uh, zondag zijn, wil ik uh, een momentje vrijheid hebben. Ja. Maar als dat, uh, als ik uh, uh, inderdaad uh, in de zomer een weekendje vrij heb, dan uh, toer ik er graag Wordt mee. Wordt je even gepakt. Ja. Nou, nou even wat anders. Er zijn ook klassieker liefhebbers, hè. die hebben die rijden winter trials, die rijden events, ook in de winter. Er is een prachtig event waar je s'nachts uh, in Noord-Holland uh, rijdt, ergens in december. Ja, dat dat die zijn doen. wel oude Dat Dat zijn de de hele, oude. Ja, die zijn echt vrijgesteld. Maar stel maar inderdaad, die hele die die oude, die zijn vrij sowieso vrijgesteld. En Daarnaast kennen we natuurlijk ook nog de zogenaamde evenementenregeling. Oh. En dat is als er een heel bijzonder evenement is. Uh, dan, kan dat, dan kan dat aangemeld worden bij de Belastingdienst. Mm -hmm. Daar, uh, die is relatief onbekend. Daar wordt niet veel gebruik van gemaakt. Maar goed, omdat we op dit moment nog een hele ruime vrijstelling hebben... Uh, hoeft die ook niet veelvuldig te worden gebruikt. Ja. Maar daarin is dus voorzien... Uh, dus ook zelfs auto's van 20 jaar met, uh, die heel bijzonder zijn... en die geschort zijn... Dat kan worden aangemeld bij de Belastendienst. En dat kan dan, uh, ik geloof, voor, voor, voor, voor maximaal vijf keer per jaar of zo. Ja, ja, maar dan oh, kan, okay. je, je kan je event blijven rijden. Even een tweedaags eventje. Ja, absoluut. Kijk, ja, ja, ja. uh, dat zijn de. APK, APK... Wil je niet te vergeten. Sorry. So, ja, so, die events geloof ik uh, heel graag. Maar en de APK natuurlijk. Stel, je moet op 8 februari naar de APK. Met ja, oh, ja. klassieker. En dan? Ja. ja. Uh, nou, dat is. is een soort uh, kijk. <laughs> Een we, we, hebben, we, we hebben nu een, een, we, we een mooi compromis bereikt. Maar dit is zo'n punt uh, dat we nog zullen moeten gaan uitwerken. Ja, ja. Uh, dat, is een, uh, dat is een zeer terecht punt. Ja. Dus, uh, hoe gaat u dat doen? Want er zijn heel veel vragen nu. Er is ook een hele hoop kritiek gekomen. Er is een hele mensen die zeggen, nou, dan ga ik heel veel betalen. Komt er ook nog een uh, gefaciliteerde website van de, van de Belastingdienst... waarop staat hoe dit nou allemaal gaat werken? Uite uiteindelijk komt dat natuurlijk wel. Maar ja. de, ik zal het, uh, uh, het idee... Wij, de organisaties, de Alliantie, de ja. Auto-Alliantie achterstaat. en ook een uh, grote mm -hmm. meerderheid voor de Tweede Kamer achterstaat. dat zal ik nu moeten gaan uitwerken. Maar ja. een van die punten. die, die, die Carlos ja. juist noemt. De, de, APK. Hè, de, de APK. Ja, hoe komt ja, dat? Daar zal, daar zal dan ook in voorzien moeten worden. Dus wat ja. ik uh, mij voorstel. is dat uh, uh, de mensen op het ministerie van Financiën. nu eens even uh, helemaal gaan verzamelen. van tegen welke uh, aspecten loop je allemaal aan. Ja. en op welke wijze gaan we dat oplossen. Ja. Het zou ook ja. mooi zijn als die parkeergarages van de, van, de, van de belastingdiensten... tussen december en februari opengesteld worden voor klassiekersliefhebbers. Dan staan ze niet meer op de openbare weg. Weet u dat ze binnenstaan, hoef je niks te controleren... en je parkeerplaatsen zijn meteen gevuld. Wat een briljant plan. Dat is, een, ja. dat is een briljant plan, Ik vind het en dan ook. vraag je ook nog een, uh, een bescheiden parkeertarief. Nou, en uh, ja, klaar zijn we. Zullen we even wat weer nieuws gaan doen, nou, Nee, Nou, nee? Ja, jij denkt, de, de, die doen wat in het begin van het programma, maar je ging zo snel dat Ik oh, wil sorry. nog één ding weten. Ja? Um, de, de dreiging nu op de fora, en die, en die belangenverenigingen waar u het over hebt, die krijgen allemaal nu van een aantal mensen enorm op hun meter natuurlijk, want er zijn natuurlijk alle mensen die buiten de boot vallen. Maar die zeggen van nou, wij gaan gewoon schorsen. En dan krijgt u helemaal lekker niks. Na, na, na, na, na. Nou, dat is het goed recht van mensen. Ja. Mensen kunnen zelf beslissen of ze auto's schorsen. Ik heb dat ook voor de week in de Kamer gezegd. De, de diesel of de, of de uh, auto met LPG-tank, ja, die kan natuurlijk geschorst worden. Uh, het schorsingstarief voor oude auto's is ook een stuk vriendelijker dan voor jonge auto's. Dus dat betekent dat uh, mensen misschien zullen gaan zeggen van nou, in de hele winter schors ik mijn auto en uh, gedurende drie zomermaanden uh, breng hem weer de weg op. Dan heb ik ook een kwartier. Nou, ja. dat is geoorloofd. Ja. ja, kan ook, hè? Ja. Zeg, ik, mensen dit... zullen heel creatief worden. Daar ja. ben ik van overtuigd. Uh, het is ook niet mijn uh, bedoeling om uh, mensen hun uh, speeltje af te pakken of hen hmm. uh, te dwarsbomen. Maar waar ik mee te maken heb is een regeringskort dat ik heb uit te voeren. Uh, van... van, van, van ze, wat ik al eerder heb aangegeven, vanuit milieuoverwegingen... en uh, de zorgen rondom de schatkist. En ik denk dat we nu het best, de het best denkbare uh, alternatief op tafel hebben liggen... Ja. Er zal natuurlijk nog wel gesproken worden, onder meer over de gastenks. En ik heb tegen de Kamer... Een nou, passier heeft een motie ingediend? Die, heeft, die heeft een motie ingediend. Die, die zal dinsdag in stemming komen, maar mijn ja. verwachting is dat die wordt verworpen. Ja. Maar het staat de Kamer vrij, eh, als ik straks met wetgeving kom... om eh, de overgangsregeling eh, te verruimen. Maar dan zal de Kamer wel zelf moeten aangeven waar het geld, geld dan vandaan moet ja, komen. Ja. Ja. Dat is duidelijk ja, natuurlijk. Duidelijk. Helemaal duidelijk. Zullen we even naar wat nieuws gaan? Ja, ik ga even naar wat nieuws. En zijn dan... Er zijn allerlei prangende vragen binnengekomen. Nou, er, er komen heel veel prangende vragen binnen, maar die, die zijn... Eigenlijk al behandeld voor een heel groot deel, uh, alhoewel uh, Jolie Jacobs uh, naar ons twittert. Van ja, ze vindt het geen serieus antwoord van u, meneer Wekers, op het LPG-verhaal. Het milieuaspect en dergelijke en ja. dergelijke. Dat, dat, dat is toch. Dat is een, een ja, kurk in de, in de leiding hoor. Ja. Pas op ermee. Want nee, uh, ik, je, ik, ik zie ik het overal terug. Ja, ik, be ik, be ik begrijp het wel. Uh, natuurlijk omdat. Uh, uh, de meeste mensen denken. van nou. Uh, uh, uh, rijden op gas. dat is toch uh, milieuvriendelijker ja. dan. rijden op ja. benzine. Ja. Goed, dan hangt het er ook weer vanaf. wat voor soort gastank uh, erin ligt. Want die hele oude. zo milieuvriendelijk waren die niet. Nee. Nee. Uh, en ja, ik zeg hier ook echt. gewoon maar. Heel simpel. Uh, het is uiteindelijk ook een kwestie van centen. Het zat er niet meer aan om daar ook nog een uh, tegemoetkoming voor te bedenken. Nou, misschien de motie, uh, uh, Baschier. Als de mensen maar betalen, dan is vervuilen niet erg, uh, roept uh, Walter Massaroni op Twitter uh, uh, uit. Die, die, die zegt van, ja nou, als ze nou ja, maar uit die LPG-tanks, gaan maar lekker op benzine rijden. Ja, ja uh, maar, maar het zal wel ontmoedigen, want benzine rijden is natuurlijk een stuk duurder. Ja. En nogmaals, mensen kunnen... Uh, kunnen gewoon met een auto blijven rijden, ook met een LPG-tank. Of de auto nou 20 jaar is of, uh, of 30 jaar. Maar dan zullen ze gewoon moeten moet betalen. Ja. Ja. Hm. Zo, als ik nou heel even wat nieuws doe, dan kan, ja. dan kan meneer Wekers even nadenken over waar we het de vorige keer ook over hebben gehad in de uitzending. Dat was die beter de Ja. Hoe zit het daarmee? Ja. Even iets anders. Nou, ik zal ja. t, ik zal heel en we moeten we nog houden. rijden met de Skoda Octavia. Skoda Octavia? Ja, o, o. Nou, dan, dan hou ik het op, op, op een paar kleine dingetjes. Ik ben gisteren geweest bij de preview in het Lauwman Museum... van een, een, een tentoonstelling. Stijlicone Passione per il design Italiano. Oftewel. Vijftien heel bijzondere Alfa Romeo's. Mm -hmm. Oude auto's. Belasting is er al af, moet ik maar zeggen. Die, staan nu, die, zijn, die zijn bij, bij particulieren en de, de, de, het Alfa Museum in Italië weggehaald. Die staan nu in de entree van het Lauman Museum. En dat zijn ongelooflijk mooie dingen. Het is een soort deeltentoonstelling daar. Het is heel bijzonder dat die auto's nu zijn. Die tentoonstelling is vandaag open gegaan. Ja. En die duurt voorlopig nog wel eventjes. En het leuke is dat wij toch wel kunnen zeggen... dat we in Nederland het mooiste automuseum van Europa hebben. By far. Ja, nou... Een van de mooiste ter wereld. Ja, en, en, en, en ik geloof me, ik heb er heel veel gezien. in Den Haag, dus Frans Wekers, kan daar heel vaak even naartoe... als hij toch niks te doen heeft. Nou, het, uh, ik ben er al een... al een paar keer geweest. Kijk uh, we zijn ook al eens een keer met het, uh, met het kabinet daar, ja? uh, daar geweest... bij de start van het vorige uh, kabinet. Ja. Maar ik ben er ook privé een paar keer geweest. Okay. En uh, afgelopen kerstvakantie ben ik uh, op weg van Zwitserland naar, uh, uh, naar huis... Mm -hmm. ben ik uh, naar Mulhouse gegaan. Ja? De Sloepfcollectie. Ja, precies, die ja. ligt ook een prachtig museum met fantastische Bugattis... Ja, maar ik ben maar... erg benieuwd naar die Alfa Romeo's die Echt? in het Lauwman ja. staan. Heel uh, bijzonder. Dus ik fiets er een keer naartoe. Ja, heel bijzonder. Neem Rutte mee, want die moet nog langzamerhand een beetje het in bloed krijgen. Ja, dan zou ik een, een, een, een klein iets. Een risicootje wat je loopt. en mm -hmm. wat dan toch fout kan aflopen. Dat is het volgende. Ja. Mercedes heeft tegenwoordig een klein bestelwagentje. die heet de Citan. Ja, is dus een beetje. ik zou maar zeggen. het beetje formaat Renault Canjou. Ja. Uh, uh, en dan zit er een hele grote mercedester op. Ja, dus ook een behoorlijk lelijke bestelwagen, ja. kan ik je melden. Maar dat oh, is feitelijk een omgebouwde ja. kangoe. En het vervelende is dat die kangoe... Uh, CQ, de Mercedes Citan, nu in een Euro NCAP crash test... helemaal niet zo goed uit de, uit de uh, test is gekomen. En dat vindt dat helemaal niet zo schön natuurlijk. Nee, dat is dus een groot risico als je gaat adapteren van andere werken... Ja, ja, dat je dan precies. ineens niet meer aan je eigen standaards uh, voldoet. Mm -hmm. Dat is wel even pijnlijk natuurlijk. Nou, het agendapuntje voor alle Citroën-liefhebbers, Bastian. Ja. Uh, op 4 en 5 mei moet je naar Citro Mobiel in Vijfhuizen. Daar ben je met zo'n... 100.000 mensen ben je daar welkom om naar hele bijzondere situaties te gaan kijken. Uh, en verder, en dan sluit ik het gewoon alweer af, het blokje. In Amsterdam, misschien dat meneer Wekers er ook iets over kan zeggen... Daar, daar was al een prettige regeling voor ondernemers... die overstapten op elektrisch rijden. En die regeling die wordt nu verbreed, terecht overigens... Uh, want dat geldt nu ook als ze overstappen op bijvoorbeeld groen gas of hybrides of Euro 6 uh, motoren en dergelijke. Terecht, want uh, meneer Wekers, onze mening: de elektrische auto is echt op een belachelijke manier bevoordeeld en bevoordeeld ten opzichte van andere goede milieuinitiatieven. Vraagteken, toch? Um... Nou, het is zo dat de elektrische auto tijdelijk een uh, enorme fiscale impuls heeft gekregen. Ja. Uh, en dat kun je natuurlijk niet blijvend doen. Uh, wanneer een markt volwassen is, dan uh, vind ik dat je uh, zaken niet moet gaan bevoordelen of uh, moet gaan straffen. Maar ten aanzien van de elektrische auto's is het zo dat uh, ja, om een markt te creëren... Moet je zorgen uh, dat je stimuleert, dat je, dat, je stimuleert ja. dat je mensen over de streep trekt. Dat je ook autofabrikanten over de streep trekt om uh, aan uh, innovatie te doen. En het is natuurlijk een prachtige ontwikkeling, die, uh, die elektrische auto's. Uh, maar op zeker moment, als die markt wat volwassen op wordt, dan zullen die ook moeten gaan betalen. Ja, de stimule ja. er weer af. Nou, uh, tot zover. We gaan wel naar rijd... die Octavia. Ja, we hè? moeten we naar de Octavia. We bijtelling. Ja, zeker. Hoe? Die gaan, moeten we even eventjes oppakken. We gaan rijden met de Skoda Octavia. Ja, moeilijk kan het zijn ja 120, een beetje windgraas, je hoort het dieseltje. Dit is de Skoda Octavia. En die Skoda Octavia die was altijd al een succesnummer van Skoda. Het ondermerk van Volkswagen. En ondermerk, dat is het ook al niet meer. Dit is namelijk gewoon een hele lekkere auto. Op de uh, bodemplaat van de Golf en van de Seat Leon. En dat zijn, uh, over het algemeen zijn dat, uh, zoals u weet, coupés. Deze heeft een kont, en een niet zomaar een kont. Hij heeft een gigantische ruimte. En ook achterin... De passagiers achter, nou daar kunt u gewoon echte langbenige typetjes... zoals Claudia Schiefer, Naomi Campbell... die kan u op de achterbank meenemen. En dat is een unieke feature in, dit, in deze, dit segment. Dat u dus langbenige modellen, Dautzen Cruise... achterin een Octavia kunt meenemen. En dat hebben niet veel auto's. Dus dat is ook wel een unique selling proposition... zoals het heet in de marketage. He? U kunt supermodellen met lange benen meenemen. Kom daar maar eens om bij een willekeurig andere merk. Prijstechnisch liggen ze nog steeds iets onder allerlei concurrenten... zoals de Passat, de Mondeo, de Mercedes-Benz C-Klasse. En de Passat, u hoort het al, is van Volkswagen, ligt daaronder. Deze stapt u in met een 1200cc-motortje. Dus echt zo'n instapper met een A-bijtelling voor 18.990 euro. Deze die wij rijden is er vanaf. en Dit is een diesel met 105 pk en een DSG-bak. Een bak uh, trapsautomaat, die rijdt u vanaf 23 en een beetje. Als u hem aankleedt, zoals wij, met allerlei toeters en bellen erop... en mooie navigatieschermen, en nou, chic de bibber, dan rij je voor 33. Dat kost deze. En het is een auto die niet duur is, totaal niet smolt. Want in een straat met andere auto's denk je, waar staat hij nou? Kan u hem aan de kleur herkennen? Het is niet een auto van je zegt... Goh, wat een mooi ding, wat een, wat een klassiek design. Nee, het is een allemansvriend, maar wel een allemansvriend... waar u, in gedachten in ieder geval, long-legged ladies kunt meenemen. Hé, hey, dat is wat waard. Dat is wat waard. Ja, die kunt u terugvinden in deze Rijnpressie. Niet de Longer Legged Ladies, maar wel de Rijnpressie op Facebook en Twitter. Nog altijd aan tafel staatssecretaris Frans Wekers van Financiën. Januari zei We gaan nadenken over de staffeling van uh, bijtelling van leaseautos. Waarbij je kijkt naar het aantal kilometers dat je privé rijdt met een leaseauto. En daar zou je dan op afgerekend worden. Hoe staat het ermee, meneer Wekers? Nou, we zijn nog aan het studeren. <laughs> met andere ja. woorden gaat er niet meer van komen. Nou, dat, dat wil ik niet zeggen. Maar uh, nou, ik, ben, ik ben zeer voor een dergelijk systeem. Omdat het eerlijker is. Uh, velen vinden dat met mij. Ik ja. heb daar ook positieve reacties op gekregen. Alleen tussen droom en daad staan uh, wetten en praktische bezwaren. Nou, wetten, die kunnen we veranderen. Maar voor de praktische bezwaren moeten we nog oplossingen vinden. Uh, kijk, wat we niet willen is dat er uh, een hoop bureaucratie bij komt. Uh, dus het moet heel simpel. Het moet ook met, uh, met kastjes in de auto. Ja. Maar wat ik dan weer niet wil... is dat uh, zo'n kastje dan doet denken aan... kilometerheffing. Want mm. daar hebben we nog net voor gezegd... dat, dat willen we dat niet. We niet. Uh, dus we zullen... Uh, we zullen eerst een aantal oplossingen moeten vinden. Uh, we zullen ook heel goed moeten kijken... naar de budgettaire aspecten. Want uh, uh, we kunnen er... Uh, we, we kunnen ons niet permitteren... om... Uh, het geld te laten kosten. En als je de zaak anders verdeelt... dan heb je winnaars en verliezers. En dat zullen we ook goed in beeld moeten brengen. Want uiteindelijk zal er wel draagvlak voor moeten bestaan... als je een verdere wijziging in die, in die bijtelling wil doorvoeren. Dus Kort we blijven ophyskast. nog even studeren. In 2014 zal het zeker niet lukken. Uh, maar ik hoop wel in de loop van het jaar... Uh, de studie afgerond te hebben. Ja. Zodat we uh, verantwoorde beslissingen kunnen nemen. Dan weten we, dan weten we meer. Hartelijk en, en, dank. En, en dan komt u terug in Trossout. Ja, natuurlijk. En dan met de tolse autoshow-mok die u nu mee gaat krijgen, meneer Wekers. Want ja, die kan natuurlijk gewoon in het statiemobiel niet ontbreken achterop. Kijk, dan denkt u af en toe nog eventjes rond. Uh, Frans Wekers, staatssecretaris van Financiën. Hartelijk dank dat u wilde komen en die MRB uh, wilde toelichten. De plakker, waar we het over gehad hebben. Zullen we meteen maar zo noemen? Ja, ik ga toch de slotdieplakker noemen. Volgende week zijn we er weer tot die tijd. Kunt u terecht op, op onze site, Facebook en Twitter. Uh, Autoshow.nl voor vragen en opmerkingen. Zometeen opium. Nu eerst het NOS-journaal met Marianne Koekoek.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 De Vries deed gisteren aangifte omdat Holleder hem donderdag thuis zou hebben bedreigd. In Leeuwarden is de top van de PvdA op het congres bezig... om een oplossing te vinden voor de kwestie rond het strafbaar stellen van illegaliteit. Het merendeel van de PvdA-leden ziet daar niets in... maar de partijtop wil de afspraak met de VVD handhaven. En de staatsloterij is volop bezig met het ontwikkelen van online kansspelen. De Tweede Kamer moet nog beslissen of gokken via internet in Nederland mag... Maar de staatsloterij wil daar niet op wachten uit angst voor buitenlandse concurrentie. Daarom werkt het bedrijf nu al aan online versies van casinospelen, sportweddenschappen en bijvoorbeeld spellen als bingo. Tot zover. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazine van de avro. Hans Smit. Goedemiddag, Opium Live vanuit Koninginninklijk Theatercarée... met Kunst en Cultuur tot half vijf. Bent u in de buurt? Het is nog een beetje vroeg voor de Kroning... dus kom gezellig bij ons langs. Trouwens, het is hier ook hartstikke oranje, hoor. Zo hebben we hier degene die de muziek voor de Nieuwe Kerk heeft uitgezocht, dinsdag. U hoort haar straks. De componist van de Koninklijke Musical, Mr. Finney, zit hier. En in de bus de Koningin van de Avro, Nelleke van der Krocht. Verder onder meer Karel Peters. Die dook in het leven van Lewis Carroll, de schepper van Alice in Wonderland. En uh, hij deed haar bijzondere vondsten... Wat maakt de etsen van Rembrandt zo woest aantrekkelijk? Daarover een ges gesprek met een verzamelaar. En wat maakt culturele instellingen minder aantrekkelijk voor sponsors en gevers? Daarover ook een gesprek. En in de virtuele vitrine ontrafelt Henny Vrienden het geheim van gitaarjongens. Dus ze zo'n ding in hun handen en er wordt niet meer geluld. De blik gaat op oneindig of naar binnen gekeerd. En men speelt. 80 seconden latente talent. En de live muziek is van Van Koot en Bertolf, Fluwelen samenzang en harde noten. Heren, dank. Straks meer uiteraard. Dankzij, eh, dankzij Maxima kent iedere Nederlander inmiddels de weg in Buenos Aires. Maar wat pikken de Argentijnen op van de Nederlandse cultuur? De komende dagen kunnen ze in ieder geval een spoedcursus volgen... op de grootste boekenbeurs van Latijns-Amerika in Buenos Aires. In een Nederlands paviljoen presenteren onder meer Anne Vechter... Herman Koch en Sees Notenboom zich aan de Argentijnen. En de directeur van het Nederlands Letterenfonds ja, moet daar natuurlijk ook bij zijn. Pieter Stijns, goedemorgen. Goedemorgen, ja, hier is middag toch? Ja, dat wel. Maar het is bij jou iets van zeven uur, denk ik, of zo, dat toch? Een inlevingsvermogen, ja, nee, dus daar <laughs> ergens het niet hoor. Het is half tien. Oké, okay. zeg hier vol op oranje koorts. Hoe is dat in Buenos Aires? Uh, nou, je ziet maximaal wel, uh, ook op, op die boekenbeurs op alle stands staan. zoals mm -hmm. van de uitgevers die haar biografieën doen. En in alle kiosken heb je inderdaad wel uh, blaadjes of. Uh, speciale afleveringen van de Ola en de Karas, waarin uh, Max Ma, uh, met foto's naar de troon wordt gehesen als het ware. Ja, is, is er een... is wel, ja, ja. Is, wel is Is er ook een direct verband met het aanwezig zijn van Nederland op die beurs en de, de komende 30 april? Nee, dat is er helemaal niet. Het hmm. is een fantastische uh, coïncidentie. Ja, ja. uh, het is wel zo dat we natuurlijk van iedereen de vraag krijgen of wij dat zo hebben uitgemikt. Ja. Alsof, ja, alsof wij een directe lijn naar het koninklijk huis hebben. Dat is natuurlijk heel goed hebben kunnen gebruiken. En die, en die mythe hou je graag in stand natuurlijk. Vooral omdat het zo is. Ja. En, en even, wat, wat, wat, uh, wat houdt het aanwezig zijn op die beurs in? Is het de bedoeling ook dat, dat je dan, uh, ja, je bent natuurlijk het promoten van, uh, van Nederlandse schrijvers, maar gaat het ook verder? Ja, nou ja, het gaat zo ver verder. We hebben daar een, inderdaad een Nederlands paviljoen. Mm -hmm. Nou, dat is echt het, uh, het grootste paviljoen dat op deze bij grote beurs staat. Ja. Een enorme ja, soort kijkdoos gemaakt van uh, hout. In het begin ontzettend lekker rook en uh, heel veel oranje natuurlijk. Yeah. Foto's van de auteurs die komen met hun boeken die in vertaling zijn. En uh, ja, je probeert zoveel mogelijk mensen naar dat Café Amsterdam, zoals het heet, ja. uh, toe te trekken. Waar ze ja, over literatuur te horen krijgen. Er zijn heel veel programma's georganiseerd. Mm -hmm. En uh, ja, zelfs, kunnen, zelfs maar kunnen kennis maken met de auteurs... En dat wordt ook heel veel gedaan. Er worden veel boeken verkocht. En uh, op die manier ja, breng je natuurlijk de Nederlandse literatuur daar. Ja. Zijn er bepaalde schrijvers, wat ik noemde Anne Vechter als Dichter des Vaderlands, raadhuis dat zij nu daar is, terwijl ze eigenlijk hier zou moeten zijn, vind ik zelf. Ja. Uh, Herman ja. Koch, Sees Notenboom. Is er iemand die het uh, per excellence beter doet dan anderen nu? Uh, nou, kijk, Sees Notenboom is natuurlijk echt. Mm -hmm. De meest vertaalde ja. dichter, schrijver, essayist uh, van Nederland ongeveer. En zeker uh, de Spaanstalige landen. Dus die is wel echt een beetje een superster hier. Nou, dan heb je natuurlijk Herman Koch, zoals het hier wordt gezegd. Ja. Die uh, begint ook eigenlijk ook een beetje... Omdat het in Noord-Amerika zo goed gaat met het boek... wordt hier La Sena uh, ook weer opgepikt en uh, uh, veel verkocht. Het diner, hè? He? Dat we ook in onze... Uh, Schrijvers, stal Carolina Troegio, zeggen wij in het Nederlands. Hier zeggen ze Show. En er uh, zit natuurlijk tussen de twee gebieden in, want die komt uit Uruguay. Yeah, yeah. En uh, schrijft in het Nederlands en in het Spaans. En uh, ja, die doet het natuurlijk ook goed omdat hij zichzelf in het Spaans kan verkopen. Yeah. En uh, ja, degene die eigenlijk het meest opvallend is, die echt heel erg populair is, niet alleen in Zuid-Amerika, maar ook. In, in, in Brazilië, waren die al, is Wouter van Reek uh, de bedenker van uh, de kind, het kinderboek Keepvogel, een serie. Mm -hmm. En die is echt waanzinnig populair. Die houdt hier voor hele grote gezelschappen. Ja, uh, live stick, manifestaties. Prachtig. En, uh, ja, ja. Dat, dat is echt een grote naam. Kortom, we doen het goed. Ik Groter want... bijna nog dan hier in Nederland. Is. Ja, Keepvogel in het uh, Spaans, hoe vertaal je dat? Sorry, wat zeg je? Hoe vertaal je Keepvogel in het Spaans? Okay. En eigenlijk, uh, ik spreek nu de, uh, de zet als een Spaanse zet uit... maar dat schijnt hier helemaal niet te moeten. De, Spaanse, de Argentijnse <laughs> uitspraak is compleet anders dan okay. de Spaanse. Ook je, heel handig. Je steekt nog wat op. Veel plezier nog daar. En uh, goede zaken. Pieter Steins, directeur van het Nederlands Letterfonds in Buenos Aires. Wilt u de Nederlandse schrijvers in Buenos Aires volgen? Ga dan naar de Facebookpagina van het Nederlands Letterfonds. Daar vindt u meer informatie. Hoogste tijd voor het nieuwsoverzicht. <tied> Opiums, culturele nieuwsoverzicht. Ja, het zit er bijna op voor koningin Beatrix. Nog 2,5 dag en dan kan de 75-jarige het als prinses wat rustiger aan gaan doen. De laatste loodjes dus en de laatste lintjes. Dat laatste lintje hing bij de Huygens tentoonstelling in Den Haag. Kijk, daar gaan de deuren open. Dames en heren, haar majesteit, de koningin. En dat deze opening uw laatste, zoals het heet, publieke optreden in uw koningschap is is voor ons heel bijzonder. Dank u wel daarvoor. En dan mag best een heel grote applaus. Ondertussen kleurt het museumlandschap Overtuigend Oranje in Nederland. Alle brainstorm-sessies hebben tot onder meer het volgende geleid. U kunt de herdenkingslappen van koningin Wilhelmina gaan bekijken... in Hilversum, in Ommen, het tinnen figuurtje van Willem-Alexander... in het Nationaal Tinnenfigurenmuseum. en op Paleis het Loden de band van de Oranjes met religie... in de tentoonstelling met de pakkende titel Oranje en Religie. De laatste van wie we het hadden verwacht, maar voormalig Amerikaans president George W. Bush is toegetreden tot kunstenaarskringen. Hij schildert. Aan de zender CBS vertelde hij dat hij per dag twee tot drie uur achter de ezel staat en dat het hem enorm heeft verrijkt. Neem nou die das. Uh, relaxation and a whole new way of looking at the world. Tell For me example, me. well, I'm sitting here analyzing that tie you have and trying to figure <laughs> out if I can mix paint to Are, you, are you serious? Ja. Yeah. I I I've got a disclosure to make though, and that is that the signature is worth more than the painting. Ja, George W. is de critici voor. Ja, zijn handtekening is meer waard dan de doeken zelf. Ja, geniet het er maar even van, want u gaat hem vooral wel niet meer horen, de, de tune van Dirk. Niet in de Weermacht, maar bij de Waffen-SS. Dirk-acteur Horst Tapperts, die heeft gelogen over zijn oorlogsverleden. En dat heeft gevolgen. Omroep Max haalt de serie met onmiddellijke ingang van het scherm. Uh, wij gaan geen acteur eren die zo gelogen heeft over zijn verleden. Al dus Max-directeur Jan Slachter. De omroep had voor deze, deze zomer nog wat afleveringen gepland. Maar die worden geschrapt, zegt Slachter. Wat ons betreft is het boek Dirk dicht. Schluss damit. Nog niet eens een zesje. Volgens een peiling van Maurice de Hond... geeft de gemiddelde Nederlander het omstreden Koningslied... het rapportcijfer 3,8. Vooral de rap wordt slecht beoordeeld met een 2,8. De melodie krijgt van alle onderdelen van het lied het hoogste cijfer, een 5. Nou, dat is dan weer een mooie opsteken voor John Dubank. Zijn naam viel ook al in verband met een ander koningslied. Nee, maakte zich geen zorgen, hij houdt het bij dat ene. Maar Surinaamse Nederlanders die kwamen met hun eigen koningslied... vertolkt door bekende Surinamers als Oscar Harris en Denise Janna. De tekst is van fluitist Ronald Snijders en die is blij met positieve tweets. Het mooiste vond hij dat Youbank ook heeft getwitterd en heeft zegt: dit koningslied is veel mooier, ik had jullie misschien kunnen gebruiken. Ja, sympathiek van de geplaagde Youbank. Misschien kan het Surinaamse koningslied ook worden uitgevoerd... aanstaande dinsdag bij het Mezing-concert in Ahoy. Daar zijn nog volop kaartjes voor. En u hoeft er niet voor te rappen, dat scheelt. Op 30 april is Willem-Alexander... de nieuwe koning van Nederland... Op 30, april, Op 30 april is Willem-Alexander een Willem -Alexander, nieuwe koning en maxima koningin. En tot zover het Opium Cultureel Nieuws Overzicht. Dit is Opium. Ramzi Nasser heeft deze week de Gouden Gansevier gekregen... voor zijn bijdrage aan de Nederlandse taal. De voormalig dichter des Vaatlands is nou, tamelijk veelzijdig. Hij is niet alleen dichter, maar ook schrijver, regisseur, acteur... En groot fan van Lodewijk van Dijssel, vertegenwoordiger van de Tachtigers. Bij de uitreiking droeg Nasser zijn gedicht Mierheffen een droom voor. En naast alle politici en schrijvers die, de jury, uh, die in de jury zitten... was ook opium erbij. Ramzi Nasser, graag rijk ik je de Gouden Ganzenveer 2013 over. Heel hartelijk gefeliciteerd. Dank u. Fransinasser, je hebt zojuist de Gouden ganzenveer gewonnen voor uh, ja, jouw bijdrage aan het Nederlands geschreven woord. Probeer je echt met opzet iets nieuws bij te dragen aan hetgeen wat er al is? Nou, dat kan niet eigenlijk. Je, je kunt niet uh, zeggen, wakker worden en zeggen ik ga nu iets nieuws bijdragen. Ik denk eerder dat in plaats van als mijn vooruitstrevende te zijn, dat we moeten proberen wat we al hebben gedaan, onze voorvaderen, de tachtigers, Leopold, Bouters, dat we dat niet kwijtraken. Want anders raken we onze eigen wortels kwijt. En dat zou tot gevolg hebben? Dat wij in het luchtledige zwemmen. Ja, wie leest die oude schrijvers nog? En het wordt ook niet aangemoedigd, dus... Lodewijk van Dijssel was voor mij een moedje op het VWO. Ja, en is mijn absolute held. Ik lood oh, wat me... erg. Sorry, meneer Nasser. Nee, nee dat geeft niks, want ik, er zijn er wel meer, veel meer. Je kunt niet trots zijn op je cultuur, op Vermeer, Rembrandt... en zeggen vondel en hoofd. Dat is onze cultuur. Als je zelf niet eens vondel leest of hoofd leest... dan wordt dat iets loos, dan is dat een symbool. Nelke Noordervliet, jurylid en schrijfster. Wat vindt u dat Romsen-Norse toevoegt aan een Nederlands geschreven woord? Hij voegt verbeeldingskracht toe, hij voegt... Variatie toe, hij voegt durf toe, hij voegt uh, exotische woorden toe, hij voegt. Uh... Heeft u daar een voorbeeld van? Nou, als we nu even droom gaan analyseren, dan zitten daar heel veel exotische zelfgemaakte woorden in. Let me takken you één ding. De trobbie hier is dit. Ik ben van mijn eigen nou zo 66 jari en serieus. Ben geen racist. maar we alle Jos die op een stokkie up to date. Wat is deze shit? Lef en een enorme verbeeldingskracht. En dat voegt hij toe. Dat hebben we ook nodig. Jo Cohen. Ook oude gedichten die hij voorleest. En maar als je ze leest, dan denk je van, nou, ik vind dat niks aan. Maar als hij het voorleest, dan wordt dat opeens... Dan gaat dat leven, dan bloeit dat open. Ik zeg maar zo, wie was nog maar een briezer. Als mijn moeder zei zo zei. Azizi, doe gewoon jij, doe je gekke shit genoeg. Jeltje van Nieuwhoven, prominent P van de A lid Hoewel ik heel eerlijk ben... Dat ik dat Me Have a Dream niet ieder woord als ik het zou moeten vertalen. Versta. Maar ik begrijp heel goed waar hij het over heeft en wat hij doet. En dan zijn performance voegt dus iets toe aan het woord. En dat is natuurlijk heel mooi. Wees beleefd, maak geen jury, toon props voor je brada. Zeg, was up, meneer? Tom Lenoir. Hij speelt een beetje vals in vergelijking met mij of anderen. Ja, dat doet hij kunt zo... het niet, hè? Nee, nee, niet hij helemaal, doet... nee. Ja, nee, maar hij is de echte acteur. En dat zie je nog. Het was fantastisch. Vindt u dit soort feestjes leuk? Over het algemeen hou ik niet van literaire feestjes. Maar dit feestje vind ik eigenlijk ieder jaar erg leuk. Heel kort, dan, waarom houdt u dan doorgaans niet van dit soort feestjes? Of literaire feestjes? Ja, dat is een beetje moeilijk uit te leggen. Dat is een persoonlijk gevoel van verschrompeling, laat ik het zo zeggen. Wat vindt u van dit soort feestjes? Nou, ik ben niet zo'n receptieganger eerlijk gezegd. Maar een glas wijn en een kroket, ach. Ik kan het wel hebben. <laughs> Jeltje van Nieuwenhoofd op de borrel van de Gouden Gansenvier. Eh, Eerdere winnaars, eh, voorgangers dus van Ramsi Nasser... waren onder, onder Jan Blokker, Maria Goos, Remco Kampert... Tom Lanois, we hoorden net, en Annet van der Zeil. U luistert naar Opium bij de Afroop Radio 1. Cabaret en popmuziek, dat gaat prima samen. Een voorbeeld uit de prehistorie, Nederlands Hoop Express. Een voorbeeld uit onze tijd, staat hier vandaag als duo. Ze kampt allebei met een writers writersblok... en dat bleek een bron van wederzijdse inspiratie. Van Koot en Bertolf, samen goed voor Harde Noten. Yeah. Overlegen, onzekere mensen gebleven Ik kom ze bijna niet meer tegen Niemand is nog neder Iedereen zo schreeuwerig luid overtuigd Van zichzelf en zijn eigen mening Lopen door de stad valt het zo op En ik denk bij elke arrogante kop, waar hou jij toch in hemelsnaam, dat enorme egel vandaan. Want je kunt niks en je weet niks en je bent niets meer dan niets. Waar hou jij toch in hemelsnaam, het lef vandaan. Maar je kunt niks en je weet niks, en je bent niets meer dan niemand. En niemand meer dan niets. Ooh. Ooh. It's Dat je zo enorm content bent Terwijl je nauwelijks talent hebt Eerder moest je bouwen aan zelfvertrouwen, een lang en hard gevecht Maar nu een nieuw verworven grondrecht Lopen door de stad vind ik het gek En ik denk bij elke veel te grote bek. Waar haal jij toch in hemelsnaam dat enorme ego vandaan? Want je kunt niks en je weet niks. En je bent niets meer dan niets. Waar haal jij toch in hemelsnaam het gore lef vandaan? Want je kunt niks. Ik ben niets meer dan niemand ben Niemand meer dan niets Zij die iets van twijfel laten zien Zijn zo zeldzaam worden verdrongen Door miljoenen Zij die zinnen zeggen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 Maar je kunt niks en je weet niks en je bent niets meer dan niemand. En niemand meer dan niets. Nee, nee, niemand meer dan niets. En niemand meer dan niets. Niemand meer, niets. Niemand, meer, niemand, meer niemand meer, niemand meer. En niemand meer dan niets. Nee, nee, nee, Niemand meer dan niet <applaus> <applaus> nee, Bertolf en Casper van Kooten straks nog twee keer. Gisteren ging de jeugdopera Mr. Finney in première... in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. De opera is gebaseerd op het boek Mr. Finney... en de wereld op zijn kop van Laurentien van Oranje... en illustrator Postuma. En de composities, de, de muziek dus, is uh, geschreven door Joey Raukens. Die zit hier. Fijn dat je er bent. Ja, bedankt. Even, even, want Radio 1 luisteraars misschien niet direct... Uh, uh, op de hoogte van wat jij allemaal gedaan hebt. Maar je hebt muziek voor het Koninklijke Concertopbouworkest gemaakt. Het Nederlands Philharmonisch. Het Aurelia Saxofoonkwartet. En voor Janine Jansen. Nou, dat was in de tijd voordat Janine Jansen een wereldster was. Ja, Toen maar mocht je er nog... niet bij zeggen. Ja, maar goed, eerlijkheid is. Dat hadden toch... wel afgesproken dat je dat niet zou oh, ja. zeggen. Ja, sorry. Ja, ja maar, maar toch. Uh, be, be, kun, kun je, wat is jouw handtekening? Hoe, hoe, hoe, wat is jouw ja, muziek? Hey, het, is, het is natuurlijk hedendaagse klassieke muziek. Maar mm -hmm. ik geloof dat ik muziek schrijf die toch, laten we zeggen, toegankelijk is, verstaanbaar is voor een ja Relatief groot publiek. Dat wil niet zeggen dat het easy listening is. Ja. Maar ik probeer in mijn muziek te streven naar een ja, muzikale taal die echt aansluit bij deze tijd. Dus die ook een beetje de muziek reflecteert waarmee ik ben opgegroeid. Ja. En dat is niet alleen klassieke muziek, maar nee. natuurlijk ook alle populaire genres. Ja, van... want in het programmaboekje lees ik bijvoorbeeld: ik hou van klassieke muziek, maar ook van rock en techno. En ik kan het allemaal gebruiken ja, in een opera. Is, ik bedoel, in deze tijd ontkom je er niet meer uh -huh. aan. Ik bedoel, je groeit op met een veelvoud aan stijlen. En het ja. lijkt me niet meer dan logisch dat dat allemaal zijn weerslag vindt in, je, ja. in de muziek die je Want, wie, wie, want wie zijn jouw muzikale helden? Ja, dat varieert. Ik bedoel dat van Bach tot Stravinsky tot Apex Twin bijvoorbeeld. Um, maar als ik echt moet kiezen dan misschien Stravinsky en Mahler. Ja, ja. Maar ja. oh, Maler zelfs ook nog. Ja, Maler. En dat de, zit ook in de opera. De Grote Kustaf. Ja, hoe, hoe, hoe zit dat in? Nou, uh, laten we zeggen, die dramatische lijnen van Maler... die zit in de opera, maar dan wel op een wat meer... in een light-versie, zou ik maar zeggen, die geschikt is ook voor kinderen. Maler light. Ja, je kunt niet de hele, hele zware voor nee, kinderen doen, Nee, precies, dat zijn kinderen zeker niet. Nee? Nee. nee? nee. Dus uh, kinderen hebben natuurlijk toch een, een kortere... Uh, uh, concentratiespannen. Dus mm -hmm. ik bedoel, je moet veel contrast inbouwen. Je moet heel veel verschillende uh, sferen creëren. Ja. En het boek dat zit natuurlijk ook vol met al die verschillende sferen. Dus wat dat betreft ja. uh, is dat mooi meegenomen. Ha had jij het boek gelezen toen je gevraagd werd? Of niet? Uh, nee, ik ken het boek nog niet, eerlijk gezegd. En... Uh, ja, Marije van Stralen, dat is de initiatiefneemster van dit project... dat is een zangeres, die speelt ook mee in de opera in de rol van Pinky Pepper. Uh, die liep twee jaar geleden met dat idee rond. Ze las dit boek voor aan haar kinderen en ze dacht, dit is een opera. Nee. En haar man, die is toevallig, of misschien niet toevallig, pianist... en die speelde mee in een één minuut opera voor de wereld draait door... die ik geschreven had. Marije zat in de zaal, die dacht, hé, hey, misschien is dit een leuke componist. En ja, toen is het balletje gaan rollen en heeft ze mij benaderd. En ja, zo ben ik bij dit project betrokken geraakt... Ja, dan zei je net van, uh, kinderen hebben misschien een spanningsboog... waar je rekening mee moet houden. Gisteravond was de première in ja. Den Haag. Dus je, je hebt kunnen zien of je, of je geslaagd was in je, in je gedachten. Ja, je nou, ik moet zeggen, de kinderen waren opvallend stil. Ja? want het, meeste, het is 75 minuten lang muziek. En ja, toch na, na 30 minuten worden kinderen normaal gesproken... toch wel onrustig bij, ja. bij klassieke muziek. Maar ze hield het goed vol. En ja, ik denk... En natuurlijk heb je altijd wel kinderen die gaan wiebelen en die gaan schreeuwen. Ja, of die dus van die pestkinderen. van die rotkinderen. Ja, rotkinderen. Ja, ja. Maar ik bedoel, over het algemeen was het publiek De best kinderen veel... van Laurentini vonden het wel leuk. Die vonden het zeker leuk. Die vonden het wel leuk. Of, althans, dat zeiden ze. Dat zeiden ja. ze. Dat moesten ze zeggen misschien, misschien nog, misschien. Uh, Zullen we zullen een stukje laten... Want je hebt wat muziek meegenomen, hè? Ja, ik heb uh, een, een gedeelte uit de fijne zo een klein stukje luisteren. Ja, waarom niet? Mister Finney, hoe zie je zo? Kom verder. je mannen Zo geboren! Kom met het? Precies zo! ik hier parkeren? Laat maar drijven! Nee, mijn door, wat je wist. Ja, ik denk dat, uh, Stravinsky heel tevreden zou zijn geweest. <laughs> ik hoop het. Zou mooi zijn. Wie is Mr. Finney is een visachtig figuurtje. En uh, die woont met zijn vriendje Slak in een tuin... en is nooit voorbij... Uh voorbij het tuinhek geweest. En dan plots duikt een knalroze libelachtig achtig op. Dat is Pinky Pepper, een heel bekoorlijk, bevallig meisje. En die laat hem op een soort iPhone-achtig ding... genaamd een Super BB, allerlei beelden zien van de wereld buiten zijn tuin. Waaronder ook het beeld van een mysterieuze vlag op de bodem van de zee. En dat roept allerlei vragen in Mr. Finney op. En die besluit op reis te gaan en de wereld te verkennen... op zoek naar het raadsel van die vlag. Ja, dan lees hij dat boek en dan denk je, ja, nou, ik kan je niet... Denk je misschien een beetje moralistisch. Ja. Maar... Nou ja, als componist denk ik oh, oh, dat. Je, je moet, ja, dan moet je er wat mee hebben. Nou ja, kijk, ik vind het op zich de filosofie die erachter zit. Het is een boek dat. Uh, het is niet zomaar gewoon een kinderverhaaltje, maar het probeert echt kinderen aan te zetten. Om na te denken over dingen als duurzaamheid, uh, milieuvervuiling. En je kan zeggen, dat is moralistisch. Maar wij wilden juist proberen om iets te maken dat absoluut niet vingerwijzig zou worden. Uh -huh. En dat hooguit even die thematiek gewoon ja euh, zou aanraken en dat het kinderen ervan bewust maakt. Maar wat me ook heel erg opviel aan het boek was dat het ongelooflijk kleurrijk was. Ik bedoel, het is een hele bonte stoet van allerlei verschillende dierkarakters wat niet in de laatste plaats te danken was aan de illustraties van Sipostuma. Ja, ja, De bekende hele kinder... vormgeving Precies, ja, ja. en de bekende kinderillustrator. Kinder ja. En die kleurenrijkdom die sprak mij heel erg aan, want mijn muziek heeft ook wel een beetje iets kaleidoscopisch. Ik zoek ook graag die kleurenrijkdom op in mijn eigen muziek. Ja. En, en, en die Mr. Vinnie zelf, heeft hij dan een eigen thema Bijvoorbeeld, heb je ook op die ja, dat is een gedenkt? beetje de Peter en de Wolf-benadering. Ik heb het niet zo één uh, op één gedaan. Maar het is wel zo dat de verschillende karakters bepaalde muzikale eigenschappen mm -hmm. Dus bijvoorbeeld, de walrus is heel oud en ziek, dus die zingt op een hele schorre manier. Die, dat, dat heet Sprechgezang. Ja. Sprechtgezang, zoals precies. Ja, ja, ja. En uh, Pinkie Pep heeft een bepaald motiefje. Maar het is niet zo heel erg duidelijk herkenbaar als bij Peter en de Wolf. Ik denk ook dat het niet nodig is. Uh, ik geloof dat kinderen dat heus wel herkennen, dan wel. Op een uh, onbewust niveau, eigenlijk. Ja, ja. Dan wel. Dat, nou, is dat natuurlijk een, een klassieker geworden: Peter uh, ja. in de Wolf. Wordt dit ook een klassieker? <laughs> ik hoop het. Nou ja, het is natuurlijk uh, lastig om dat niveau te benaderen. Want dat is natuurlijk, dan noem je wel echt een, een meesterwerk. Ja. Maar dat was wel echt een heel belangrijk voorbeeld voor mij. Peter en de Wolf. Maar ook een stuk als L'Enfant et en L'Es Gocht die van Ravel. Dus zeg maar, dat zijn allemaal stukken die ja, voor kinderen geschikt zijn. Maar tegelijkertijd ook een laag voor volwassenen hebben. En dat is ook wat ik heb nagestreefd, Dat het een opera is die leuk is voor kinderen. Maar ook voor de ouders. Goed, mooi streven. We gaan uh, kijken hoe, hoe, of dat is gelukt. Mensen, mensen kunnen dat nog gaan zien. De opera is nog tot en met 3 mei te zien in de koninklijke. Schouwburg in Den Haag, daarna in de grote steden... onder andere in Rotterdam, Haarlem, Amsterdam en Enschede... tot en met 16 juni, Joey Raukens. Dankjewel. wel. Graag gedaan. Hoop je misser zo dadelijk weer na het journaal van drie uur. Dan onder andere Karel Peters over de wonderenwereld van Lewis Carroll... de schrijver van Alice in Wonderland, Gijsbert Kamer over popmuziek... virtuele verdienen van Henny Vrienden en nog veel meer. Graag tot zo dadelijk. Opium. Avro.